Duivel bij het haardvuur van Jean Chatenet. hoor toch niet dat ik deze fles, soldaat, maak. Nee, nee, nee. Doe maar, doe maar. Alleen vraag ik me af hoe je om één uur s'nachts terug in Parijs wilt geraken... met al die whisky in jouw lijf. Oh, maak je maar geen zorgen. Ik kan er tegen. Mm -hmm. Dat weet je toch nog van toen je jouw café nog had, hè? De paddock. Oh, dat is heel lang geleden, hè? Dat was ik zelfs al vergeten. Vergeten? Meneer Chatelier is een man van de wereld geworden. ...met een kast van een villa en een sportkar onder zijn kont. Maar dan alleen omdat hij zo sluw was om met een rijke weduwe te trouwen, hè? Zou je het <laughs> erg vinden als ik die fles tegen je schedels maak, Robij? Oh, nee, nee, nee, doe maar. Hmm. Zeg eens, hoe gaat het met het vrouwtje? Huh? Is al beter? Ik heb een verpleegster in dienst genomen... ...die dag en nacht bij haar blijft. Hmm, goed zo. Ja, het is niet te geloven dat iemand zoiets kan overkomen... Is dat nu echt die dood van haar eerste man die haar ja, zo... Uh... Ja, zo is het, ja. Oh. oh, sorry. Ik denk dat ik toch maar eens beter opstap. Dat denk ik ook, ja. Ik heb de indruk dat de whisky je minder goed bekomt dan vroeger. Hè? Oh Mogelijk, ja. Oude dag, man. Oude dag. God nog aan toe, nu wordt er nog depressief ook. Ik vrees dat als ik nu blijf voortkletsen, er miserie... Oh, Meneer Choclier... Ik kom een fles water halen voor mevrouw. Uh, doe maar, Marina, doe maar. Dit is mijn vriend Robijn. Juffrouw Berthe. Uh, je weet wel. Mm -hmm. Het meisje dat Cécile verzorgt. Ja, ja, juist, ja. Goedenavond, juffrouw. Goedenavond, moeder. Alain heeft zojuist met heel veel lof. Ja, over... nu is het genoeg, nu zet ik je <laughs> aan de tref. Kom. Groot gelijk, beluisterd. En, eh, uh, salutemakker. Ja, ja, tot ziens, ja. En dat Cecile terug weer ja, gezondheid... Ja, weggewezen uh, nu. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. Ja. Wie is die op? Oh, een vriend. Hij heeft me vanavond teruggebracht en, uh... ja, ik heb mijn auto in Parijs achtergelaten. Ik heb ervoor gezorgd dat de schokdempers moeten vervangen worden. De mechanicien heeft gezegd dat het morgenavond om zeven uur klaar zal zijn. Dat is dus een goede getuige. We mogen niks aan het toeval overlaten. Ik neem ook mijn valies mee. Ik laat hem de auto vol tanken en dan zal ik hem zeggen dat ik naar Frankfurt vertrek. Ja, goed. Waarom was je zo laat vanavond? Ah, Je bent toch naar de cinema geweest, met Robert? Ik heb de ganze tijd hier te wachten. Ah, oh, hier, de idioot. Nu zijn nog zijn regenjas vergeten. Ja, die komt hij morgen zeker ophalen. Ik zal bij hem binnenlopen als ik naar Parijs ga. Je gaat er veel te licht over. Hoe? Ben je bang? Ik vertrouw je niet. En ik ben bang dat ik het niet zou kunnen doen op het moment dat ik... Marina, het je zult het wel kunnen. Het doet geen pijn en het is heel eenvoudig. Je hebt zeker al moeilijke dingen gedaan, ja, hè? Geestig. Mocht ik geweten hebben dat jij het er zo moeilijk zou mee gehad hebben... ...ja, dan had ik het je nooit gevraagd. Hola. Als je liever mee stopt, wel, dan stoppen we ermee. Er is nog niks gebeurd. Cécile kan perfect genezen en ik herhaal het... niks houdt me tegen om bij haar te blijven. Gezellig. Bij het haardvuur. heel erg. Zij wilt niks liever. Je weet heel goed dat ik al lang gekozen heb. Zo mag ik het horen. Waarom sta je nu zo ver van mij af? Hai, kom hier, bij mij zitten. In de zijkel, Luister. Cécile? Ze komt naar beneden. Hoe? Heb je geen slaapmiddel gegeven? Ze niet. Ze zei dat heel mooi. was... En dat ze niks nodig had. Er is vanmorgen wel een brief voor haar gekomen. Een brief? Van wie? Dat weet ik niet. Ze krijgt nooit brieven. Hoe reageerde ze? Een beetje vreemd. Verward. Alsof die brief al de herinneringen opriep. Oh, daar is ze. Daar is ze. Ga naar de keuken en doe alsof je iets kwam halen. Hè? Het is toch beter dat ze ons hier niet samen ziet om één uur s'nachts. Alain? Ja? Ik zal alles doen wat ik je beloofd heb, Alain. Oké. Okay. Volhouden. Vlug, vlug. Tot op het tijd. Oké, okay, schatje. Cécile, je doet me schrikken. Alain. Liefste. Hoe laat is het? Bijna één uur. Waarom? Verwacht je soms nog iemand? Misschien wel. Overdag zit ik hier toch alleen. Oh, excuseer. Oh, u bent hier, mevrouw. Ik was naar beneden gekomen om een fles mineraalwater te komen halen. De fles was leeg. Dank je, Marina. Slaat wel, meneer. Goedenacht, eh, Marina. Ik vind het niet fair, Cecile, dat je zegt dat ik je de godganse dag alleen laat. Je hebt Marina, toch? Ja. Ja, dat is waar. Ze zorgt erg goed voor mij. Het is een echte vriendin geworden. Ik weet niet wat er met mij de laatste maand zou gebeurd zijn, mocht ik haar niet gehad hebben om mij te verzorgen. ...mij te helpen die verdomde beelden te verjagen. Kom, kom, kom. Raffaelli heeft mij verzekerd dat je beter wordt. Ha, ik heb nooit veel vertrouwen gehad in die zielenknijper. Hij is niet eerlijk. Hoezo? Een arts kan een patiënt maar verzorgen... ...na een juiste diagnose. En die kan er maar komen als de patiënt... ...de arts alles kan vertellen. En kun jij dat niet? Ik kan Raffaelli toch niks zeggen... ...over de oorzaak van die afschuwelijke nachtmerries. Over de dood van Henri bedoel je? Wat anders, Alain? Zou je soms willen dat ik het hem vertel? Dat ik hem zeg dat ik voortdurend die afschuwelijke beelden voor mijn ogen zie... ...van de manier waarop Henri is verongelukt? Cécile. Cécile, mijn kleine meisje. Je moet volhouden. Hè? Nog een jaartje. Hooguit twee. En dan ben je ze vergeten. Dan zijn alleen... Wij alleen op de hele wereld. Met een heel nieuw leven voor ons. Ik wou dat ik je kon geloven, Alain. Je gelooft me. Diep in je binnenste. Ik ben er zeker van. Henri is gestorven op een domme manier. Om één uur s'nachts op de weg naar Bordeaux. Een jaar geleden. Toen hij daar ongelukte was ik in Parijs. En jij in Saint-Jean-de-Luz. Ziek. Zo erg ziek zelfs, dat jij mij hebt opgebeld om hem te vragen zo vlug mogelijk te komen. Dat is niet waar. Dat is Nee, nee, ik heb niet getelefoneerd, Alain. Ik heb hem nooit gevraagd om te komen. Dat is niet Cécile, waar. Cécile, je weet toch? Zo heb ik het nooit gewild. Nooit. Oh, de... Nee, laten we gerust. Laat me. Ik draag me niet aan. Ik hoor het op het boven. Stip, rustig, rustig maar. Uh. Ik ga je slapen door. Nee, ik wil er geen. Kom, kom, kom. kom nee. Kom, vrouw, u weet ook dat u niet kunt slapen zonder slaaptablet. Doe wat Marina zegt. Nee, zin. ik wil geen. Oh, dat is die stommeling van een Robert die zijn regenjas komt halen. Kom, vrouw, kom in naar boven. Die vriend van meneer die moet je zo niet zien. Ga openmaken, Marina. Het is Robert niet. Wat bedoel je, Sissen? Hoe weet je dat? Ik weet het. Kom binnen, Raymond. Kom binnen. Goedenavond, Cecil. Dag Raymond. Goedenavond, meneer. Meneer. Alain. Dit is Raymond Gosselin, de beste vriend van Henri. Ah, werkelijk. Wel uh, aangenaam, meneer. Alhoewel. Een uh, bezoek op dit late uur eerder als ongepast overkomt. Mijn vrouw verwacht u blijkbaar... Raymond had me geschreven dat hij laat zou aankomen. En ik heb zijn brief pas vanmorgen ontvangen. Daar heb je mij niks van verteld. Vergeet. Nee, nee, nee. Helemaal niet, nee. Ik heb Cecile gevraagd om niks te zeggen. Ah zo. Wel, ik hou niet van zulke verrassingen, meneer. Ik vind het zelfs niet prettig. Kan ik nog iets voor u doen, mevrouw? Nee. Nee, Marina, dank je. Maar toch niet te laat naar bed, mevrouw. Dat is echt niet goed voor u. Ja, Cecile, je zou nu toch beter gaan rusten, hè? Geen sprake van. Nu Raymond hier is, kan ik toch niet zomaar weglopen? Goed, eh, zoals je ja. wil, Cecile. Slaap wel, Marina. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, meneer. Goedenavond, Marina is dat het meisje dat je voor te zit? Ja. Maar... Maar hoe weet je dat ik ziek ben? <laughs> ik ben al drie weken in Frankrijk en dan hoor je wel een en ander. Zo bijvoorbeeld dat u het nogal druk hebt overdag, meneer Satellier. En daarom ben ik maar straks naar hier gekomen om u te spreken. U wilt waarschijnlijk weten waarom ik niet wou dat iemand mijn bezoek aankondigde. <laughs> nu u er zelf over ik begint? Ik heb ze gevraagd u niks te zeggen. Om er zeker van te zijn dat u thuis zou zijn, zo eenvoudig is dat. Hoezo? Waarom zou ik er niet zijn? Hm? Ik heb geen enkele reden om u te mijden. Ook niet mocht u geweten hebben dat de beste vriend van Henri u deze nacht zou komen opzoeken. Waarom dan? U kent mij niet. De enige keer dat wij elkaar hadden kunnen ontmoeten, zou op de begrafenis van Henri geweest zijn. Maar toen was u er niet, voor zover ik me kan herinneren. Als dit een grap is, vind ik ze wansmakelijk, meneer. Als u dan toch zo goed van alles op de hoogte bent... dan weet u waarschijnlijk ook... dat de gezondheidstoestand van een vrouw... niet toelaat dat ze voortdurend aan de dood... van haar eerste echtgenoot wordt herinnerd. Dat het een hevige crisis kan veroorzaken. Een crisis die haar fataal kan worden. Is het zo erg, Cecil? Ik... Euh, ik begrijp het niet, Raymond. Ik was blij je weer te zien, maar... Ach, nu is het net of je vrouw komt nemen. Ik wil dat u gelukkig bent, Cecil. Dat is het enige dat telt voor mij. Raymond... Ik ben gelukkig. Goed, uh, excuseert u me. Ik laat u even alleen met uw ontboezemingen. Ah, ja, maar uh, u komt toch nog terug, hoop ik. Oh, niet bang zijn. Ik ga enkel maar een nieuwe fles whisky halen. Als u veel gaat praten, zult u wel vlug dorst krijgen. Dat zou wel kunnen, ja. Ik ben zo terug. Uh, geen kwaad spreken achter mijn rug, ja. hè. <laughs> mijn oren suizen bij het minste verkeerde woord. Waarom ben je vijf jaar geleden vertrokken, Remof? Ik ben vannacht naar hier gekomen om je alles te zeggen, Cecile. Om je de waarheid te zeggen. Als je ze tenminste wil horen. Natuurlijk. Ook als het een waarheid is zonder franjes. Eerder lelijk en slecht. Oh. oh. Je maakt me bang. Dat is de eerste keer dat ik hoor spreken over een lelijke waarheid. Maar waarover gaat het? Over jou, Cecile. En over Henri. Vooral over hem. Henri? Over mijn beste vriend die vijf jaar geleden met je trouwde... en die vorige zomer vermoordde. ja. Denk je dat je het aan kunt? Over hem? En over zijn dood? Ja, ze Vertel me alles. Ver verlos me in godsnaam van die verschrikkelijke beeld. Aha. Ik wens dat u al ongerust werd. Maar geen nood, ik heb alles gevonden wat we nodig hebben. Zo, hier is de whisky. Graag, als u u bent dus naar hier gekomen om ons iets te vertellen, nietwaar? ja? Wel, dat uh, begint me. Ik luister. Het enige waar ik bang voor ben is dat zin nee. In... nee, Ik voel me prima. Geloof me. Uitstekend. Ga uw gang, waarde vriend. Wel, ik zal eerst antwoord geven op de vraag die Cecile mij stelde terwijl u nog weg was. Ah, en wat vroeg ze toen? Waarom ik vijf jaar geleden naar Canada ben vertrokken. Wel, ik hield van haar. Ik hield van Cecilie. En... Nee, maar dat is een begin dat kan tellen, zeg. Harry en ik waren onafscheidelijke vrienden. Wij ontmoetten samen Cecile. Maar Cecile verkoos hem. Ze trouwde en u vertrok naar Canada. Inderdaad. Pathetisch. Maar vrij vlug kon ik het mij veroorloven elk jaar enkele weken vakantie door te brengen in Europa. Vorig jaar ben ik voor het eerst teruggekomen. Was ze. Uh... Was Henri toen al dood? Cicile. Henri was net drie dagen dood. Ik ben aangekomen toen hij werd begraven. Ik had zo'n voorgevoel. Ja, we schreven elkaar altijd een paar woordjes met kerstmis, nieuwjaar op reis. Het was geen echte correspondentie, gewoon enkele woorden op de achterkant van een printbriefkaart. Maar ongeveer drie weken voor ik naar Parijs zou komen, verleden jaar, ontving ik een brief van Henri. Deze brief. Hou op, man, denk toch aan mijn vrouw. Alain, wil je hem lezen? Geef hier. Lees jij hem voor, Raymond. Ik kan het echt wel aan. Beste vriend. Allebei hebben we tenminste één onherstelbare dwaasheid begaan in ons leven. Ik door met Cecile te trouwen... en jij door te vertrekken naar de andere kant van de wereld... zoals een held uit de roman. Vandaag ben ik er bijna zeker van dat Cecile niks meer om mij geeft. Ik vraag me zelfs af of ze ooit van mij gehouden heeft. Ik houd te veel van haar... ...om nog maar aan een echtscheiding te denken. Ik zou weigeren, mocht zij het me ooit vragen. Maar ik geef het op. Ik moest dit aan iemand toevertrouwen... ...en jij bent de enige op de wereld bij wie ik terecht kan. Zo. Zo heeft hij deze brief geschreven op de 3e juni van het verleden jaar. Hij wist het dus. En jij hebt geprobeerd de waarheid te verdoezelen? De waarheid? De waarheid? Welke waarheid? Dat zij van iemand anders hield. Van u. Van mij? Die is goed. Misman, Ik heb Cécile leren kennen tijdens de kerstvakantie van vorig jaar. En toen was Henri al zes maanden dood. Is dat waar, Cécile? Hoor je niet goed misschien? Als ik me niet in Ik zou het u niet aanraden, meneer. Ik heb ooit nog houthakkertje gespeeld in Canada. Raymond. Is het door deze brief dat je naar hier bent gekomen? De brief van Henri heeft me kwaad gemaakt, dat wel. En ik wou je zien. En eigenlijk vond ik dat het zijn eigen schuld was. Niet die van jou. Nee, maar... U bent meer dan een romantische held. U bent een ware ridder. Ja, meneer. Toen ik haar zag op de begrafenis... voelde ik dat ik me altijd van haar hield. Ik werd razend jaloers. Ik wou de man zien die Henri bedrogen had... en mij eigenlijk ook. Ik begon navraag te doen... en enkele weken later wist ik dat Cécile een minnaar had. Een zekere Alain Chatelier. Oh, verbazend. Buitengewoon. U zou romans moeten schrijven. Zwijg, Alain. Ik ken u, meneer... Ik weet alles over u. Aha. Ik weet dat je buiten bent gegooid in vier scholen. Dat je het hebt geprobeerd in rechten, oosterse talen en filosofie. Dat je wat aan hebt gemotteld als kelner, verkoper van tweedehandsauto's, redacteur, binnenland bij een bouvardblad, dan... Vastgoedmakelaar, ja, ja. Ja, vastgoedmakelaar en dan cafébaas. Uh, stop maar, stop maar, het is genoeg, ja. Genoeg? Ja. Nee, meneer. Wat ik ook nog weet is dat u de minnaar van Cecile werd tijdens de reis van Harry, drie maanden voor zijn dood. Ik kan u zelfs het hotel aanwijzen waar u samen... Leymond. En toen, toen ben ik het ongeval gaan uitpluizen. Dat is iemand van de politie, ze is heel een flik. In de krant had ik gelezen dat er maar één getuige was van het ongeval. De chauffeur van de vrachtwagen waar tegen de auto van Henri de Platton vloog. Wel, ik heb een zeer verhelderend gesprek gehad met die man. Hij beweerde namelijk dat hij nog een auto had gezien... Een tweede auto, die op het rechterbaanvak reed... en die Henri moedwillig hinderde toen Henri hem wil inhalen. Tot in de fatale bocht. En, en die man meende zich zelfs het merk van de auto te herinneren. Is dat alles? Een trucker die denkt een auto gezien te hebben... waarvan hij meent het merk herkend te hebben? Wel, mijn waarde vriend, het onderzoek heeft uitgewezen... dat Henri met een zeer hoge snelheid op het middenrijvak reed met zijn koplichten aan. Daardoor heeft die trucker waarschijnlijk helemaal niks gezien. Zelfs de politie heeft geen enkele getuige gevonden die een andere auto heeft gezien. Toch stel ik vast dat dit detail u ook boeit. Draai niet rond de potman. Waarom bent u van auto veranderd enkele dagen na het ongeluk? Uw vorige auto was van het merk dat die vrachtwagenchauffeur gezien heeft. En dan? Er zijn duizenden mensen die van auto veranderen. Nee, ja, maar waar was u die dag? Heeft iemand u die dag in Parijs gezien? Om half acht stipt bent u dicht bij huis, gaan ontbijten in een bistro. Dat is de enige plaats waar iemand u gezien heeft die dag. U hebt dus eigenlijk geen alibi, maar u vraagt zich nu misschien af wie er zou onderzoeken of u die bewuste dag thuis was of ergens anders, niet? Want dan zou dat al iemand moeten zijn die u verdenkt wat te maken te hebben met een auto ongeval driehonderd kilometer van Parijs en waarvan het slachtoffer u overigens totaal onbekend was. Officieel dan toch? U bent ziek. U ziet er anders ook maar bleekjes uit, beste vriend. En die auto waar wij het over hadden... We komen er blijkbaar niet meer wees uit. Wees maar gerust, we komen er wel uit. Alleen zullen we af en toe eens moeten stoppen... ...om te tanken. Te tanken? <laughs> nu schijnt u zich iets te herinneren, heb ik de indruk. Ik? Absoluut niks. Toch wel, toch wel. Kijk, als je snel rijdt... ...is de benzinetank van de auto waar we het net over hadden... ...leeg na ongeveer 400 kilometer... In de veronderstelling dat u had getankt toen u Parijs verliet, was het niet zo moeilijk het benzinestation terug te vinden waar u stopte op de terugweg. Hm? Bovendien zijn er niet zoveel benzinestations die om twee uur s'nachts nog open zijn. Zo heb ik de pomphouder gevonden die u die nacht te voet zag afkomen met uw kruipje, want u was zonder benzine gevallen. Verstrooidheid of zenuwachtigheid, wie zal het zeggen? En, die pomphouder heeft u formeel herkend op de foto die ik hem toonde. Hij heeft er zelfs aan toegevoegd dat hij dacht dat u een gangster was. Nee, maar... En dat zijn hond u bijna aanviel. Ik denk dat het tijd wordt om ermee te stoppen. Of ik zal jou eens aanvallen. Alain, die bewuste avond stapt Henri om tien uur in zijn auto... om naar jou te rijden, Cecile, in Saint-Jean-de-Luz. Onderweg stond Alain hem op te wachten en hij volgde hem. Eerst van ver. Henri rijdt, zoals gewoonlijk, zeer snel... Maar uw auto, meneer Alain, is even snel als de zijne. U weet dat hij een nijdig en agressief chauffeur is die niet kan verdragen dat hij ingehaald wordt. Op het gepaste ogenblik stikt hem toch voorbij. En de strijd begint. U ziet hoe hij zich opwint. U moet alleen nog wachten. Wachten op het juiste moment. Op die scherpe bocht die u goed kent. Ja, ja, ik weet het. 200 meter voor de bocht ziet u het schijnsel van de koplampen van een vrachtwagen... ...die de helling opkomt in de tegenovergestelde richting. U verzaagt. Henri, die het lichtschijnsel niet heeft gezien, denkt dat u de strijd opgeeft. Triomfantelijk zwengt hij uit om u voorbij te steken. Hij komt op uw hoogte... En dan ziet hij plotseling het gevaar. Maar op dat ogenblik geeft u plankgas. En belet hem zo weer uit te wijken naar de rechterrijstrook. Nee. Op dat ogenblik doemt de vrachtwagen nee. op. En... Nee. Geloof nee. hem niet, Cécile. Nee. En, en toen Riman? Ik veronderstel dat de moordenaar toen rechtsomkeer heeft gemaakt. En gereden heeft tot zijn benzine dan was. Maar die geschiedenis kent u al. Om vier uur s morgens was hij terug in Parijs. Is het niet, chatelier? Waarom is Henri om tien uur s'avonds vertrokken en niet andere een dag, zoals hij het gezegd had aan zijn personeel en aan zijn vrouw? Chatelier, de dag dat u veroordeeld wordt, zal ik daar graag antwoord op geven. Oh, u wordt vreed, mijn beste. U maakt me bang. Maar vergeet niet dat wij met twee betrokken zijn in deze zaak. Met twee. Ik heb die avond om half tien naar Henri getelefoneerd. Ik heb hem gezegd dat ik ziek was. En ik heb hem gevraagd of hij onmiddellijk wou komen. Zo is het gegaan, ja. Cécile was te lang op het strand gebleven en had een zonnesteek. Vijftig getuigen kunnen daar een eet op doen. Zelfs de dokter daar ter plaatse. Hij leefde trouwens een voorschrift af. Dat verhaaltje kunt u dus vergeten. Raymond, ik bleef opzettelijk te lang op het strand die dag. Cécile. Zoals afgesproken met Alain. Cécile, je bent gek. Het is waar, Raymond. Je liegt, Cécile, je bent gek. Het is de waarheid, Alain. En jij, Raymond, toen je de waarheid kende, wat heb je toen gedaan? Ik had medelijden met u, Cecile, maar ik ben terug naar Canada gegaan. U was er beter gebleven? En dit jaar ben ik terug met vakantie gekomen, vastbesloten alles te vergeten, het En jou ook, Cecile, maar toen ik weer door die straten liep, waar wij vroeger ook zo dikwijls met z'n drieën dan waren gaan wandelen, ben ik op het terras gaan zitten van het café waar wij bijna elke avond een slaap met je gingen drinken. Ik heb er enkele van onze oude vrienden ontmoet en wij hebben over jou gepraat. Ze hadden je al zo lang niet meer gezien, zegden ze, en... Ja, toen wou ik ook weten hoe je het maakte. Ah, je ziet het. Ik heb je al gezegd dat ik gelukkig ben. Je moet me geloven. Als mijn geluk het enige is dat telt voor jou... Ach, zouden we het we best niet hierbij laten. Graag voor mij. Nog even, zin. Want ik moet er morgen vroeg uit. Uvertrek uh... morgen naar Frankfurt, ja, en de late namiddag. Nee, maar... Nu begint hij weer detectiefje te spelen. Ik ben inderdaad nog niet klaar, er komt nog een epilogje. Wilt u het meisje gaan halen dat Cecil verzorgt? Marina? Doe het. Waarom? Kom aan, man, haal dat meisje erbij. Doe wat hij vraagt, Alain. Nu wat voor een weer man toch als, als ik ooit. Ja. Nou, nee. Dan laat maar zitten. Waar wil je naartoe, man? Ga met mij mee naar Canada, Cecil. Wat? Jouw geluk is het enige dat voor mij telt. Daarom ben ik hier vanavond. Ik smeek je om met mij mee te gaan. Ik smeek je om mee te maar gaan Maar men, mijn... Ook al begrijp je het niet, Raymond... Ik, ik hou van Alain. Maar je ik beseft het. Ik hou dat... van hem, Raymond. Ik hou alleen maar van hem. Je kent me toch al lang genoeg om te weten... dat ik niet zomaar de medeplichtige van Alain geworden ben. De echte reden... de enige is dat ik Alain lief heb... En om hem te houden... Moest je hem nog wat meer geven dan de genegenheid van een brave meisje, ja. Hij moest vooral je fortuin hebben, Cecilie. Raymond, ik begin je te haten. Als je Alain ook maar iets in de weg legt... dan zal ik de eerste slag opvangen. Ik ben blij dat je ons geheim ontdekt hebt, maar... laat mij gerust, Raymond, laat ons gerust. Ga terug, keer terug naar je bossen in Canada... En vergeet ons. Daar zijn ze. Als je nog altijd bij die oprichter wil blijven na hetgeen ik je nu zal vertellen, dan zal ik weggaan je proberen te vergeten. Cecile? Weet je het zeker dat je nog met hen wil spreken? Nog even naar mij luisteren is het enige wat ik vraag, Cecil. Hier zijn we dan. Marina, de groot inquisiteur wil je je bicht afnemen. Maar... Als jouw antwoorden hem niet bevallen, dan gooit hij je in het helle vuur alsof het niks is. Wat wilt u van mij weten, meneer? Hoe lang kent u Alain Châtelier al, juffrouw? Sinds een maand. Toen dokter Raffaeli aan hem had aangeraden een verpleegster in dienst te nemen om een vrouw te verzorgen, heeft hij mij gevraagd. Zonder u te kennen? Ik werk al in de kliniek van dokter Raffaeli. Het is de dokter zelf die mij aanbevolen heeft, bij meneer. Prima. Zoiets heet dan een gesloten circuit. Wat wilt u daarmee zeggen? Wanneer Cecile op consultatie ging bij dokter Raffaeli, ging u altijd mee. Maar af en toe ging u ook wel eens alleen. Zelfs al een hele tijd voor Marina bij u in dienst, nietwaar? Dat was waarschijnlijk om uw keuze te maken, zeker? Nu gaat u te ver. Toch is Marina uw maîtresse geworden. Al minstens twee maanden geleden en dat in omstandigheden... Ja, waar ik beter over zwijg. Wat? Alleen? Die man is compleet geschift. Ik, ik, ik gooi hem eruit. De komedie heeft lang genoeg geduurd. Momentje, chatelier. Is het je nooit opgevallen, Cecile, dat zijn afwezigheden zo dikwijls samenvielen met de verlofdagen van ons verpleegstertje hier? En, Chatelier, is het soms een ziekelijke inspiratie geweest waardoor je haar in hetzelfde hotel hebt gelogeerd waar u en Cecile verleden jaar stiekem. Hallo? Nee, nee, zwijg. Zwijg, schatje. Laat hem uitspreken. Ga door, man. Welke dag is uw rustdag, juffrouw? Donderdag. Nochtans vertrekt meneer Chatelier morgenavond op reis. Zijn agentschap, waarnaar ik nogal eens telefoneer om wat nieuwtjes over hem te vernemen, heeft mij dat bevestigd. Ah, bent u dat? Ja, ja, uw secretaresse houdt ongetwijfeld van mijn accent. Ik ben benieuwd of ze even lief is als haar stem laat vermoeden. heeft. Juist, ja. U vertrekt dus morgen namiddag voor twee dagen naar Frankfurt. En voor één keer stemt uw vertrek niet overeen met de rustdag van Marina. Wat kan dat volgens u betekenen, vrouw? Ik luister. U ook, Chatelier. Natuurlijk. Goed. Dan moet ik even terug naar het begin. Volgens de getuigenissen die ik geduldig en soms voor veel geld verzameld heb, is Cécile er niet echt op vooruit gegaan in de eerste zes maanden na de dood van haar man. Dat is te begrijpen. Maar dan ontmoet ze Alain Chatelier tijdens een skivakantie. Let op, ik hou mij aan de officiële versie. Twee maanden na het begin van deze idylle, trouwt het gelukkige paar in intieme kring, wel te verstaan. Wel nu, pas getrouwd begint Cecile de symptomen van een vreemde ziekte te vertonen, zij is het slachtoffer van obsessies, slapeloosheid, depressies, de tragische dood van haar eerste echtgenoot blijft haar blijkbaar achtervolgen en het wordt erger. Meneer, doet beroep op een vreemd individu, een zekere Raffaeli, die zich psychiater noemt. Trouwens, Chatelier, in die bar van u, uh, hoe was de naam nu ook weer? De Paddock, geloof ik. Inderdaad. Daar was toch ook een speelzaal, hè? Mogelijk. Vroegere stamgasten hebben mij verteld dat die Raffaeli er nogal dikwijls aan het groene laken zat. En dan. En nogal wat speelschulden bij je had. Ze hebben mij ook bevestigd dat hij nooit een diploma heeft gehaald. Ik begrijp niet waar u het over hebt. U, Raffaele, behandelt Cecile, maar ze wordt nog zieker. Vorige maand raadt Raffaele u aan om er een vaste verpleegster bij te halen... en u ontdekt dan deze parel, Marina. Maar goed, we vergeten het verleden en concentreren ons op de toekomst. Morgenavond vertrekt u Châtelier en uw vrouw blijft alleen achter met Marina... De kamer van Cecile, die vroeger op de eerste verdieping was, is nu op de tweede verdieping. Want dat raam geeft uit op de betonweg die naar de parking leidt. Kunt u zich voorstellen wat er zou kunnen gebeuren wanneer Cecile tijdens een van die hevige crisissen die ze soms doormaakt, besluit om zelfmoord te plegen met door het raam te springen, bijvoorbeeld? Hé, hey man, dat is toch belachelijk? Vraag eens wat zij erover denken, Cecile. Zeker, ze zouden uw dood betreuren allebei, maar zou het hen verbazen? Nee, nee, En denkt u dat Raffaelli ervan zou opkijken? Zou hij in tegendeel niet eerder bereid zijn te verklaren dat het voorspelbaar was? En dat het helaas niet mogelijk was het te verhinderen? Meneer kon u toch niet laten opsluiten in een van die speciale instellingen, nietwaar? Cécile, geloof me. Eerst heeft Chatelier u zover gekregen dat hij hebt meegewerkt aan de moord op Henri. Dan heeft hij je half gek gemaakt door je er voortdurend aan te herinneren. Duivels, maar geniaal. Ik ben ervan overtuigd dat de medicatie die Marina u toedient, geneesmiddelen zijn. Nu zijn wel al gifmengers, ook. Nee, Marina, jullie zijn niet gek. Het is geen gif. Het zijn psychofarmaka die het denkvermogen van Cecile langzaam maar zeker uitschakelen. En om het kort te houden, ik denk niet dat je het waagt om u wat dan ook in de weg te leggen. U bent ziek, man. Ik ga door, hè, man. Cécile, ik vrees dat er morgenavond iets afschuwelijks zal gebeuren. Hij zal op weg zijn naar Frankfurt. Misschien zul je voor het venster gaan staan... alvorens uw slaapmiddel in te nemen. Misschien zul je tegen Marina zeggen dat het buiten zo goed is... dat de nacht prachtig is... en dat alle sterren er zijn. En dan... Dan zal Marina achter je komen staan. Vandaag speelt Marina jouw vriendin. Is als een oudere zus voor jou. Goed, zacht en o zo toegewijd. Je verrassing zal dan ook groot zijn. Zo groot dat je niet eens zeker zal zijn... dat je zult schreeuwen wanneer je te pletter stort. Wat vindt u van mijn verhaal, Marina? Heel erg. En u? Bent u tevreden, Chaudrier? Bewijzen. Hoe kunt u dit bewijzen? <laughs> dat is zo'n voorspelbaar antwoord. De bewijzen van uw schuld aan de moord op Henri heb ik. Uw verhouding met Marina kan ik ook bewijzen, evenals uw vroegere contacten met Raffaeli. Alleen, het verhaal van de dood van Cecile is een veronderstelling. Ja. Maar ik wou het u toch vertellen, opdat mijn verhaal niet zou nagespeeld worden. Zeer goed. Ik weet dat er twee dwangideeën in uw hoofd spelen, meneer. 1. Definitief een einde maken aan uw geldnood door de erfenis van Cecile op te strijken. 2. Zo dikwijls mogelijk van de vrouw te kunnen veranderen, want u houdt van afwisseling, niet? In zoverre dat ik reeds ongerust begint te worden over het lot van uw nieuwe medeplichtige. Ja, ik vrees, Marina, dat zijn secretaresse aan haar stem te horen aantrekkelijker is dan u. Maar let op, dat is maar een vermoeden. Laat ons nu eens veronderstellen dat u me voor het Assisehof krijgt voor de dood van Henri. Hmm. En Cecile dan? dan zal Cécile ook moeten terechtstaan. Of niet soms. Ja, als u haar van medeplichtigheid beschuldigt. Maar zou u dat doen? Oh, ik beslis daar niet over. U, haar beste vriend, beslist het daarover. En dat is het nu juist dat me zo nieuwsgierig maakt. Cécile, ik ben vannacht naar hier gekomen om je alles te vertellen. Je kent nu de waarheid. Ik vraag u nu voor de laatste keer om met mij mee te gaan naar Canada. Ah, dat is het. Nu zijn we er. Eindelijk komt de kat op de koord. Het is een zaak van geven en nemen. Meneer wil marchanderen. Het is Cécile of de kerker. Ik vroeg iets aan Cécile, Châtelier. Cécile? Nee, Raymond. Nee? Nee, nee. ik ga niet mee. Cécile, je weet nu wat er hier gebeurt. Wat ze met jou van plan zijn. Ik geloof je niet. Ik heb je alle details gegeven, alle bewijzen. Ik moet jouw bewijzen niet hebben, Raymond. Ik heb je ook niets gevraagd. Ga bij Gremel. Ik blijf. Cecil, hij meent het. Maar oh, nee. Nee, Alain, jij niet. Ik blijf hier, ik blijf bij jou. Als dat jouw keuze is, dan zal ik ze aanvaarden. Maar voor ik vertrek ga ik u precies zeggen wat u moet doen, Chatelier. Vermits ze bij u het geluk vindt... ...zult u er ook voor zorgen dat ze geneest... ...of ik klaag u aan. En last but not least... Er kan ook geen sprake zijn van uit elkaar gaan. Ik wil dat u samen gelukkig bent. En dan is er nog iets. Voor het geval er mij komen, heb ik mijn verhaal gedeponeerd bij mijn notaris. Jij bent een duivel. Ja, ja, Châtelier. Vanavond heeft de duivel aan uw haardvuur gezeten. Maar geef toe dat er nog zo geen kwade duivel is. Hm? Hij veroordeelt u maar tot overleven. Tot samen overleven. Zonder geheimen tussen u beiden. En denk erom dat de duivel erover zal waken dat het zo blijft. Nog een goede avond. Goedenavond, Cecil. Je ziet er moe uit, Marina. Ga je niet slapen? Het is bijna twee uur. En jij, Alain? Ja, ja. Als je de hele dag werkt... en als je het grootste deel van de nacht moet rijden... dan zou je beter wat gaan rusten. Alsjeblieft, Isinon. Ik kan je verzekeren dat er niks van waar is. Van alles wat hij ons opgedist heeft. Het begin is waar. Ik heb het over het einde. Van dat einde is niks waar. Een idee fix van een half garen. Vraag het aan Marina. Het is wel waar. Het is... Lijkt wel een van mijn nachtmerries. Nee, Cecile, Cicille, alsjeblieft. Wat gaan jullie nu met mij doen? Nee, Cecile, daar kun je me niet van verdenken. Nee? Nee. De waarheid. De enige waarheid is dat Marina je blijft verzorgen tot je genezen bent. En dan gaat ze weg. Niet waar, Marina? Nee. Anna? Hoe? Hoezo nee? Ik ga nu weg. Nee. Dat kun je me niet aandoen. Ik denk dat u beter dan wie ook voor Cecile kunt zorgen. Maar als jij geen ogenblik alleen laat. Ben ik er zeker van dat ze vlug zal genezen? Marina, ik zweer dat je van me houdt. Wel, ik ook. Ik zweer dat ik ook van jou hou. Dan staan we nu, kiet. Nog een goeie avond. Waarom ben jij zo achterpaks geweest? Waarom heb je verzwegen dat die kerel vanavond zou komen, Cecile? Alles wat er nu gebeurt, is jouw schuld. Als ik geweten had dat hij zou komen, dan... Wat had je dan gedaan? Ik, ik zou hem niet binnengelaten hebben. Voor dat onnodig verdriet. Ja, ik, ben, ben, ik heb het even voor Marlene gehad, ja. Maar dat vergeef je me wel, niet? Want ik hou van jou, Cecil. Ik hou meer van jou dan dat die lapsmans ooit van jou gehouden heeft. Je gelooft me toch? Zeker, Alain. Zou ik anders gebleven zijn? Ik had hem moeten vermoorden. Vanaf het ogenblik dat hij zijn mond opendeed. Kom, kom, kom, schatje, vergeet het. Dan is nu goed. We zijn samen. Helemaal alleen. Zoals geliefden die gezworen hebben, altijd samen te blijven. Ik ga slapen. Want als ik vlug wil genezen, hè? ja. Marina heeft mijn slaaptabletje op het salontafeltje laten liggen. Wil jij het voor me klaarmaken en het dan naar boven brengen? Oké. Okay. Dank je, Alain. Dank je. Ik wacht op je. Aha. Je bent er nog. Ah, nee. Dat noem ik nu eens geluk hebben. jij komt je regenjas halen. Hè? Van een avond gesproken, ho, ho, ik heb wat meegemaakt, mm -hmm. ik kom hier buiten, ik rijd terug naar de stad, ik ga nog iets drinken, ik kom vrienden tegen, je weet wel, hè? koetjes en kalfjes, de ene helpt de ander naar huis, <lacht> ik kom aan mijn deur en kijk. <lacht> ik heb geen sleutels omdat ze in de zak van mijn regenjas steken <lacht> en die is hier blijven liggen. <lacht> Stel je voor, zeg. Is dat geen slokje water? Ja, dat is ja. wel. Kom binnen, kom. Eeg, <laughs> uh, zeg, uh, moet jij pillen slikken? Ja, uh, nee, nee, ik heb hoofdpijn. Ah. Ja. Uh, wel, dan, uh, dan ga ik maar, hè. Ik wil je niet langer ophouden. Maar. Hier, je jas. Dank je. Oh, ja, zeg. Op weg naar hier. juist gebeurd. Drie straten hier vandaan, een aanrijding. Ho, oh, oh, ho, oh, ho, jongens, wat een knal. Oh, Zo erg, ah, ja. Ah, pum, twee auto's frontaal tegen elkaar. Iedereen morsdood. Ik hoorde van de flikken dat het een Canadees was. Een Canadees? Uh, ja, van Canada, hè. <laughs> Om zich hier stomweg te verongelukken. <laughs> en hij had voorrang. <laughs> dat is nog het strafste, zeg. Ja, zeg, het is waar dat je er niet goed uitziet, hè? Jongen toch? Ja. Hier, neem een vlugje tabletje. Dat zal je er misschien weer bovenop helpen, hè? Ja. U hebt deze week kunnen luisteren naar De duivel bij het haardvuur van Jean Châtenet in een vertaling van Hans Herbots. In de rolverdeling herkende u Marleen Maas, Hugo Prinsen, Oswald Versijp, Monique de Beun en Ludo Buschot. De geluidsregie was in handen van Eddie Bilkin, de studiotechnicus was Johan Roekens en de regisseur Anton Kogen.